Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden evenementenorganisaties door het hele land gaan nu de straat op. Ze protesteren onder het motto een mute us tegen de coronaregels van het kabinet. In verschillende steden wordt een protestmars gehouden, zoals in Amsterdam. Ik ben de hele dag al een soort van labiel van enthousiasme, want ik heb de hele dag als dus Ik zie wat er hier gebeurt met de hele scene en ik denk dat we allemaal ook uh, wel weer een dansje verdiend hebben. Dus we gaan er een topdag van maken vandaag. En hoe gaat dat eruit zien? Ja, je ziet het. het uh, we maken er eigenlijk een soort rijdende festivalparade uh, van. Dus ik denk dat iedereen flink wil laten zien wat, uh, wat ze eigenlijk in huis hadden gehad voor dit jaar. De organisatoren willen een duidelijk plan van het kabinet. Ze snappen niet dat tribunes in bijvoorbeeld voetbalstadions wel vol mogen zitten. Maar meerdaagse festivals mogen niet. Ze vinden dat grote evenementen per 1 september gewoon door kunnen gaan. Nu zijn die tot 20 september verboden. Bij een anti-lockdown demonstratie in het Australische Melbourne zijn ruim 200 mensen opgepakt. Ondanks het weinig aantal besmettingen heeft Australië een van de strengste lockdowns ter wereld. Ook in Sydney werd er gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Daar zijn zo'n 50 mensen opgepakt. In het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam is een gigantische drol gestolen. En dat zorgt voor tranen bij zieke kinderen. De drol is van olifant Olly en ligt daar voor kinderen om tekeningen en brieven in te doen. Het ziekenhuis heeft geen idee waar het ding is en vraagt via Facebook om hulp. En een Big Mac met kaarsjes voor de McDonald's. Vandaag precies 50 jaar geleden opende de eerste vestiging van de Amerikaanse food fastfoodketen in ons land. Inmiddels zijn de kipnuggets, Happy Meals en McFlurries niet meer weg te denken. Wat is jouw favoriete snack? De mijne, de McCroquette. Die vind ik heel erg lekker. Maar eigenlijk de, de, de classic chicken ook, de crispy chicken. Die is ook wel heel erg lekker. En de mijne zijn ook de uh, kipnuggets. Ja. Mijn favoriete snack. Ja, toch de frietjes denk ik. De smaak. Knapperig. In, combina dun, in combinatie met de uh, frietsaus. Ja, een halve eeuw geleden moesten we nog wel even wennen aan de McDonald's. Het bedrijf probeerde Nederlanders toen te lokken... met onder meer kippenboutjes, appelmoes en soep op het menu. Het weer op veel plekken schijnt de zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken er regen- en onweersbuien over ons land. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan ook ietsje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Zomer gaan krijgen en uh, wij zijn ervan aan het genieten. En ik ben blij dat we binnen zitten, want het uh, begint aardig uh, donker te worden. Het is even na twee uur Zandvoort op zaterdag uh, vanuit de studio Tolweg 10A. Albert-Jan. Ja.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 Jij? Ja. Wat heb je nou even een gedaan? Nou ja, Hugo, de jongen, die biedt mij twee zelftests aan. En die kan ik bestellen eind van de zomervakantie en dergelijke. En hij zegt van als je terugkomt van vakantie, laat je testen. Dus elke huishouder krijgt twee gratis tests die je kan bestellen via een bepaalde website. En ook weer een code intikken.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 En kom vooral niet met de auto, maar met de fiets. Of uiteraard neem de trein richting Zandvoort. Het Formule 1 weekend, over twee weken gaat het los.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 So fast to be tame the pain when you realize uh, you gotta move. Ja, vooral uh, niets met de auto naar de scholen, maar uh, brengen uh, uw kinderen bijvoorbeeld lopend weg. People got move, je de Gino Van Nelly. Ja, het is uh, even voor half drie tijd uh, om eens uh, even te gaan kijken of we toch nog een beetje zomerweer gaan krijgen. Albert-Jan? Ja, je, je tart je geluk wel. Ja, lekker hè? Goed. Dit was de zomerdag, toch? <laughs> Vanochtend begon de dag op veel plaatsen met wat bewolking en regionaal wat mist.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 Het gedicht zei, over we barbecue. Zeiden, we zijn er nog niet uit. We zijn er nog niet uit. Barbecue of, uh, vissen. of vissen, juist, <laughs> ja. barbecue. Je hoort het straks uh, bij uh, CFM. Dankjewel Albert Jan voor het weer. Ook was het weer helemaal niks. En dan gaan we weer een plaatje draaien. Dat was het weer. Zie het en, en daar zit ik dan he, met mijn koffer vol uh, met uh, zomerrits. Nou ja, we verzinnen er wel wat op. you to know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 I'm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 En het zijn ja de telefonische gast Robert van Overdijk, uh, Albert-Jan. Klopt, de directeur circuit Zandvoort... voor diegene onder jullie dat het nog niet wisten of weten. Want uh, ja, de, de, ja, er zijn nog veertien dagen en dan is het zover. En uh, dan is het uh, tijd voor het Dutch Grand Prix.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 Robert van Overijk, nou, hij vertelde dus over de voorbereidingen... hoe dat uh, is gegaan met de, met de kaarten en waarop uh, geselecteerd is. En ook dat we een bewonersdag uh, hier in uh, Zaltvoort gaan krijgen. Dat is de donderdag uh, voor de Dutch GP, uh, GP Weekend. Het wordt wel testen met uh, toegang, dus uh, mocht je nog niet uh, gevaccineerd zijn... althans, dat heeft dan weinig zin meer, want je hebt er twee nodig. Maar goed, dat uh, daar zal op geselecteerd worden En uiteraard ook uh, met een, uh, een PCR-test uh, zal je welkom zijn uh, op het uh, circuit. Hoe dat verder allemaal gaat, dat horen we volgende week. Uh, via de diverse media wordt dat bekendgemaakt. Vanmorgen deed ik nog even een rondje. En kwam ik bij het circuit. Ziet er prachtig uit inmiddels de ingang. En dan ook een hele mooie zuil die er staat van, uh, van Jumbo. En daarop uh, staat welkom thuis, Max. Ga even een kijkje nemen bij uh, de ingang van het uh, circuit. Echt een uh, heel mooi uh, welkom voor uh, Max. Bedankt, bedankt, Verstappen. Uh, uh, inderdaad, uh, op het uh, circuit van Zandvoort met welkom thuis, Max.